Uur. Bedvrijk met het NOS-journaal. Bij verschillende aanslagen in Afghaanse hoofdstad Kabul zijn 35 doden gevallen. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op tussen een groep studenten bij een politieschool. Volgens de autoriteiten zijn bij die aanslag 20 mensen om het leven gekomen en 25 gewond geraakt. Later waren er in Kabul nog twee zware explosies. In het centrum van de stad ontplofte een vrachtwagen. Daarbij vielen 15 doden en bijna 250 gewonden. Het tiki in Pretpark Duinrel in Wassenaar is vanavond ontruimd vanwege een brand. Er was kortsluiting ontstaan bij een van de glijbanen. Ongeveer 900 badgasten zijn direct geëvacueerd. Ze konden rond half elf weer naar binnen om hun spullen op te halen. Twee medewerkers van het Tiki-bad raakten licht gewond. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa was het vandaag warm. In Tsjechië, Polen en Hongarije werd het met meer dan 40 graden. In Malta en op Cyprus zijn zelfs temperaturen van boven de 50 graden gemeten. Door de hitte is de bosbrand in Spanje lastig te blussen. Het is er kurkdroog, waardoor het vuur makkelijk om zich heen grijpt. In Zuid-Duitsland is de recordtemperatuur van 40,3 graden vandaag geëvenaard. Op verschillende plekken in Duitsland zijn maatregelen genomen. Zo is de glazen koepel van de Rijksdag in Berlijn nog steeds dicht, omdat het daar bijna 50 graden was. In Frankrijk zijn hittewaarschuwingen gegeven. De Nederlandse waterpolo'sters zijn er in Kazan niet in geslaagd om de wereldtitel binnen te halen. De ploeg verloor in de eindstrijd maar net van de Verenigde Staten. Het werd 5-4. Nederland begon goed aan het finale, maar had moeite met de fysiek sterke tegenstander en miste in het laatste kwart een strafworp. Het weer in het zuidoosten en oosten kans op stevige buien. Plaatselijk kan wateroverlast ontstaan. Overdag trekken de buien weg en gaat de zon overal weer schijnen. Het wordt dan zo'n 24 graden. Dit vast, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zenkiezee. Zandvoort en Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de nacht.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 van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM ah, Come on, yeah! Just a prison So I'm hoping and wishing That girl I'm forgiven Say so yeah 6.9 ZFM ZFM Als je bitch wil chillen is het geen probleem Dan ga ik erheen. ik kom niet alleen Want ik heb plan, en drugs Ik heb plan, en duks. Als je bitch wil chillen is het geen probleem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 to sun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 And stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn chain gang. it's under control. Show me Soprano, cause girl, you can handle. Baby, with stars, so then you come up in park clothes. Girl, I'm new, so my and my Bugatti the same nose. Show me a perfect bitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm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 Listen to what I say.